...in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De astronomen combineerden beelden van de Hubble-ruimtetelescoop... ...met beelden van de ESO-telescoop in Chili. De ontdekking brengt de wetenschap tot op 600 miljoen lichtjaar van de oerknal... ...naar wordt aangenomen het begin van het heelal. Het weer, vooral in het noorden van het land Bui... ...in het midden en zuiden overwegend droog. Veel wind. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft jij het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Jawel. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort, 16 oktober 2010. En mijn naam is Kort Draaier. Zometeen hoort u ook Donde Grebber. Die is even nog naar de studio wat te regelen en die zal zo bij het programma erbij komen. Wat hebben we in dit uh, programma vandaag? We hebben vandaag een uh, interview met Freek Volkers, die gaat iets vertellen over de Halloween-party die in de krog wordt gehouden. We hebben daarna hebben we, uh, Wendy Jacobs en Maaike Kappel. Die gaat iets vertellen over het winter En voor mensen die dus voor de computer zitten, gaat u vast even kijken op www.gaanwedoen.tv. Dan gaan we daar straks over hebben. We gaan het hebben over de sportservice. Hubert Habers gaat daar iets over vertellen. Uh, wethouder Tatus komt even langs en die gaat iets vertellen over de voortgang op de middenboedevaar, de rotonde en het Louis-David's carré. Daar hebben we wat extra tijd voor uitgetrokken, want het is een hel verhaal. En als laatste onderwerp hebben we de stand van zaken van het muziekpaviljoen. Organisator van de ondernemersvereniging Zandvoort, Mieke Tapen. Die gaat iets vertellen hoe het nou het komende jaar gaat gebeuren. Elkapot. kapot. Ja, ik kan daar toch niks aan doen? Straks mis je ons optreden dan. Ja, ik kan daar toch niets aan doen? Blijf rustig, ik ga gewoon even binnen wachten. Ik ga het busje repareren en ik kom direct terug, oké? Okay. Maar het is hier veel te griezelig. Maar dat is niet waar. Ik ga gewoon even binnen, ik ben direct terug. Blijf kalm, geen paniek, oké. Okay. <laughs> <laughs> ik am the geest van the people who I Kom, meisjes, we zijn weg. Nou, dat was de Nederlandse thriller van de M-Kids. Met Halloween is mijn favoriete party. Nou, de favoriete party uh, is ook uh, voor meneer Volkers. Die is aangeschoven. Freek Volkers, welkom. Goedemorgen. En we hebben begrepen dat jij op 23 oktober in gebouwde Krocht iets dergelijks gaat doen. Ja dat klopt, op uh, 23 oktober gaan we een, uh, een halloween party organiseren en dat is eigenlijk uh, voor, uh, ja, voor iedereen in Zandvoort, van klein tot groot, een gezellig dansfeest. En dan wordt ook dit soort muziek uh, een beetje gedraaid? Daar wordt, uh, daar wordt van allerlei muziek wordt daar gedraaid, het is voornamelijk uh, lekkere, dansbare muziek, maar uh, ook wel uh, live muziek wordt er gespeeld. Er gaat een, een bandje gaat er spelen, uh, een paar keer. Uh, er worden wat theaterachtige dingetjes gedaan. Uh, eigenlijk wordt het hele zaaltje omgetoverd in Halloween-sfeer. Ja, dat was meteen de volgende vraag ook. Uh, gaan jullie de zaal aankleden? Ja, ja je gaat hem niet meer terug herkennen. Nee, nee. Want het is een danszaal hè? en een theaterzaal. Nee, het is een heel leuk sfeervol zaaltje, maar het straalt niet echt Halloween uit. Natuurlijk. Nee, dat wou ik mee zeggen. Nee, nou, die avond wel. We gaan hem helemaal uh, omtoveren met, uh, met props, uh, spinnenwebben, uh, uh, skeletten, noem het allemaal maar op. Uh, dat wordt helemaal in de sfeer. Beetje blacklight en dan die oplichtende skeletten die dan uh, een beetje ja, bewegen ook. Alles van alles komt er. Hoe, hoe ben je er nou zo op gekomen om dit te gaan doen in Zandvoort? Want we kennen dat nog niet, een Halloween party in een, uh, in een zaal. Eigenlijk uh, is het ontstaan uit uh, een, een soort voorliefde, sowieso voor Halloween. We vinden dat er... ...in Nederland überhaupt te weinig aan Halloween gedaan wordt. Dat is uh, een van de weinige wel goede dingen die er uit Amerika komt overwaaien, zeg maar. <laughs> uh, en en we zijn, uh, zijn eigenlijk drie broers die altijd een, een, een bandje hebben gehad. En uh, daarvanuit zijn we ooit eens een keer op het idee gekomen... ...om een soort horror show te gaan uh, uh, organiseren. Maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen... En toch wel altijd het idee gehad van, ja, we moeten daar toch nog eens wat mee doen. Een beetje de Volkers Horror show Een beetje de Volkers Producties Horror show uh, dat idee, ja. En uh, uh, toen zijn we uh, een paar jaar terug, zijn we een keer gevraagd door Theater Caprera. In Bloemendaal van, uh, kunnen jullie niet eens een keer uh, iets met spoken doen? Waarbij wij hebben begrepen dat jullie dat leuk vinden. Dus na een uh, enge film die daar gedraaid werd... Uh, uh, gingen wij het pad naar de auto's uh, even opleuken, zo, zo maar zeggen. Beetje onveilig maken. Beetje onveilig <laughs> maken. En dat werd zo goed ontvangen dat, uh, ja, dat er eigenlijk meteen besloten is... van nou ja, laten we er een grote spooktocht uh, achteraan gooien. Ja. ja, van het een komt het ander. Ja, en toen hadden we zoiets van, ja, themafeest, horror, Halloween... ja, daar moeten we eigenlijk wat mee. En uh, ja, waar beter dan in zand wordt. Ja, jij ja, doet dat uh, alleen, dit... Uh... Ik doe dat je met... had het over je broers? Maar... Ja, ik, er zit best wel een organisatie achter hoor. Ik heb twee jongere broers die daar uh, zeg maar de mede-organisatoren zijn. En uh, ja en natuurlijk het thuisfront hè, wat meedoet. Vrouw, kinderen, alles helpt mee. Ja, ja. En, en hoe kom je aan die uh, wat je noemt props, hè? al die spullen om die zalen ja. aan te kleden. Zo. Uh, huur je dat of? Nee, we hebben een gedeelte hebben we gekocht uh, via internetwinkels. Uh, uh, sommige dingetjes ook bij de feestwinkel, maar er zijn ook wel een hoop dingen die we zelf hebben moeten maken omdat het er gewoon niet is. Zelf, wat, wat voor dingen maak je dan zelf? skeletten? Uh, skeletten, spinnen, grafkisten, noem het allemaal <laughs> maar op. ja ja. oké. Okay. Uh, voornamelijk heel veel grafstenen. <coughs> wat grafkisten die uh, echt zijn of? Uh? Ja. Nou, het, het is, het, nee, geen echte. Het, het is wel ware grootte, ik pas erin. Maar uh, het, is, ja, het, is, het blijft theater natuurlijk, het een props. Het is niet helemaal uh, zoals het hoort. Maar uh, ja, je, je probeert wel om het dus zo echt mogelijk te laten lijken. Ja, dat je het was wel zo erg dat de buurvrouw op een gegeven moment in de tuin kwam kijken van wie is er dood? Ja. Ja, maar het was timmeren, zagen en schilderen ja, en van alles ja, ja, bij ja. jullie de laatste maanden. Ja. ja. Dit heeft, heeft al een veel langere voorbereidingstijd dit. Uh, ja, dit komt weer voort uit, uh, uit de spooktochten uh, natuurlijk. Ach ja, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, vanuit, en vanuit die spooktochtorganisatie uh, ga je natuurlijk heel veel dingen maken. We hebben vleermuizen van drie meter. Uh, we hebben, uh, uh, je, je hoeft het maar te noemen, lijken. ja. Gelijk uit kost. Afgerukte hoofden. <coughs> het, wordt, het wordt een woest, eng feest. Dus. Het, wordt een, het wordt een gezellig feest, ja. Als je van griezel houdt, dan uh, is het op de plek. Er staat niet echt een uh, leeftijd bij. Um, is het nou voor kinderen of is het eigenlijk voor tieners of voor volwassenen? Het, of is, voor allemaal? het is eigenlijk voor iedereen. Als je, als je een gezellige gezinsuitje wil, dan, uh, dan moet je gewoon komen. En, en er zijn mensen die zeggen van... Leuk, we komen verkleed. Uh, wij houden van dat soort thema's. Uh, dat is geweldig, ja. Hoe meer, hoe liever. Maar het is niet verplicht om, om verkleed te komen. Dan mag je de zaal niet in, mag je alleen aan, aan de bar. <laughs> nee, het is, uh, als ik dit zo, zo hoor, dan is het echt wel de moeite waard om daar naartoe te gaan. En uh, in de krocht, uh, daar heb je ook de ruimte om dat uh, ja. te gaan doen. Ja. Stel nou dat het uh, zo'n succes is, dat je denkt van, uh, dit had ik niet verwacht. Dan doen we het nog een keer, maar dan een jaar later of gaan we het dan eerder doen? Nee, dan gaan we hem eerder doen. De bedoeling is voor ons om sowieso met meer thema's aan de gang te gaan. Uh, zo hebben we uh, al een, een 70s party, uh, uh, misschien komt er nog wel een Christmas party. Uh, we, we barsten van die ideeën en we willen ze eigenlijk allemaal uitvoeren. Maar Halloween is zeg maar de start uh, voor ons uh, als, als themafeest. En het is ook meteen voor ons eens even kijken van, nou ja, wat komt daar nou op af? Is, is, is dat leuk voor de mensen? Vinden, uh, uh, vinden de mensen enthousiast genoeg om, om daar naartoe te gaan? En uh, de, de kunst is natuurlijk voor ons ook om het laagdrempelig te houden. Je kan natuurlijk sat themafeesten gaan uh, bezoeken, maar dan praat je over 45 euro per persoon en dan heb je nog niet eens je jas opgehangen. Dus ja. uh, uh, bij, uh, het kunstje voor ons is, uh, hou, het, hou het zo laagdrempelig dat het voor iedereen uh, leuk blijft. Dus als ik het goed begrijp uit je woorden, is dit eigenlijk het eerste feest, themafeest dat jullie organiseren. En jullie willen eens <coughs> kijken hoe het loopt. Ja, we, we, hebben, we hebben natuurlijk vanuit de muziek wel, wel heel veel gedaan. Uh, we hebben musicals uh, uh, bereid, uh, uh, de muziek geschreven, uh, choreografie gedaan... <coughs> We hebben voor uh, uh, wat bekendere bands voor programma's gespeeld. We hebben radiooptredens gedaan, uh, onder andere 3FM, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Dus we zijn wel bekend met, met entertainment en, uh, en alles wat daarbij komt. Dat is uit. ook je beroep? Min of meer? Min of Min meer. Min of meer. Ja, ja. Ja. Oké, okay. maar dit is de eerste keer dat jullie in Zandvoort naar voren komen. Ja. Jullie wonen in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort ja. sinds 1999. Oké, okay. nou, een tijdje ja. al. Dus. Een tijdje al, ja. Dus ik ben semi-Zandvoorter, noemen ze dat ja. dan? Ja, ja. Nou, je wordt nooit een neger hoor. Nee, import Zandvoort. Okay. Dat ik, was, ik was me al bewust van, ja. Mijn vriendin zegt het me nog dagelijks. Die is wel Zandvoortse? Die is wel Zandvoortse, ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. ja. Nou, dan ben je ook uh, half Zandvoort. Dan hoor ik er een beetje bij. Oh, ja. een beetje je mag, nou, van de koude kant, maar je mag mee. Ja, gelukkig man. Ja. <laughs> zeg, hoe kunnen kinderen... of, of mensen die er naartoe willen, laat ik het zo zeggen... zich aanmelden? Uh, je kunt gewoon... Uh, in de Bruna, in de Grote Krocht... kun je in de voorverkoop al kaarten kopen. Ja. Die, die liggen daar gewoon. Dus dan kun je gewoon fysiek een kaartje gaan halen. Ja. Uh, maar je kunt ook uh, zeggen van... we komen ah. op de avond zelf... Ah, uh, en dan is er ook verkoop aan de deur. Aan de... Alleen dan loop je wel het risico dat het vol is natuurlijk. Ja, ja. Hoe, hoeveel mensen kun je ongeveer hebben denk je? Ik denk dat ik zo'n beetje 400 mensen kan hebben. Maar dan is het echt vol. Ja, ja. En je moet het ook veilig houden natuurlijk. Dus ik kan er echt niet meer mensen inzetten dan, dan uh, dat dat veiligheid ertoe toelaat. Ja. Heb je veel overleg gehad met uh, degene die uh, de bar daar heeft? En, ja. en het beheert? Ja. Ja. met Theo, Ja. ja. Ja, daar is in overleg met hem ook de aankleding van de zaal en dergelijke. Ja. Okay. ja. Ook de bar, een beetje eng? Alles wordt eng. <laughs> soort, nou, je moet, natuurlijk, je moet natuurlijk wel een beetje uh, een, een, een soort van vluchthaventje uh, houden... waar mensen even kunnen, ja. kunnen chillen, zeg maar. Ja. Maar uh, voornamelijk de zaal zal heel erg eng uh, worden. Of Tenminste, eng. Uh, ja, in de Nou, Halloween, dat wordt zo. En rondom de bar zal het wat minder extreem zijn, maar daar hangen ook wel de nodige dingen. Ja, ja. En de, de, degene die bij de deur staat is ook een enge man of vrouw? I iedereen die in de organisatie zit is, is een enge meneer of een enge mevrouw. Die je binnenhaalt, oh ja, ja, ja. daar begint het al. Daar door. begint het al mee. Het wordt geselecteerd. Op de <laughs> ja, engheid. Ja. Okay. En dat zijn er best veel. Oh! Ja, ik hoor net ook de hele Funny Volkers die uh, nogal eng is. Ja, ja, ja, we, ja. ja, we zijn eng geboren, maar we hebben geprobeerd om het nog enger te maken. Nou, het is jammer dat het geen televisie is. Tegenover ons zit een hele normale man hoor. Voordat, voordat de mensen thuis het idee krijgen. Uh, de, de, de kosten die eraan zitten. Je zegt kaart kopen. Ja, we doen uh, kaartverkoop uh, via de Bruna aan, en aan de deur. En een kaartje kost 10 euro. Nou, is te doen dat voor is, een feest. Dat is heel te doen, ja. ja. ja. ja je hebt natuurlijk dus ook een beetje kosten voor al die spullen die je nodig hebt om dat in te ja, richten. Daarom, ja, daarom. Zo die gratis. Er nou. zit, er zit een hele, uh, best wel een investering achter. Ja. En uh, die 10 euro die is net leuk om uh, uit de kosten te komen. Ja. En uh, de bedoeling is ook dan dat je met volgende feesten dan misschien wat gaat verdienen, zeg maar. En nu is het puur ja. Ja. je investering te proberen een beetje uit te halen. Ja. En de spullen die je maakt, maak je zo dat je ze... ...nog een keer kunt gebruiken? Ja, ja. Ah, okay. Jullie hebben wel een fotograaf ook rondlopen de hele avond die dat... Uh, er, lopen, er lopen diverse fotografen rond. En er wordt ook gefilmd. Uh, dus uh, dat hebben we wel uh, gecoverd. Want nou, we willen natuurlijk allemaal uh, laten zien straks wat ze gemist hebben. Ja. Mochten ze niet komen. Ja, ja je kunt het ook uh, terugzien straks op de site. Op uh, www.volkersproducties.nl en daar kan, je, daar kan je van tevoren al een beetje een impressie krijgen van nou ja, wie we zijn en wat we doen. En, en er zullen natuurlijk daar ja. ook na de afloop foto's en, en stukjes film gepost worden. Ja, ja, dus de vraag foto's maken en dan ben ik in, kan ik een foto kopen of, of, of laten over zijn... Uh, dat zal in principe een soort gratis service zijn. Okay. Als je als je bij ons binnenkomt. Uh, voor binnen... je tientje. Nou. Ja, als je bij ons binnenkomt, dan worden er diverse foto's gemaakt. En uh, uh, als je dan inschrijft voor een nieuwsbrief, dan, uh, dan gaan wij regelen dat je ook uh, foto's kunt uh, downloaden. Ja, ik ben nog ouderwets, Ik denk nog aan een afdrukje, maar niks ervan. Je kan de foto's gewoon downloaden. Wordt, niet, gewoon, meer, wordt niet meer afgedrukt. Wordt niet meer afgedrukt. Ik vraag me af wat je nog aan foto's hebt tegenwoordig. Ja, de ja. fotolijstjes heb je, daar kun je ze inzetten. Ja, dat ze is bij. waar. Ja. Ja, dat is, ja. Ja. ja, dat is waar. Okay. <laughs> Goed. Dus voor dat tientje kun je ook nog, krijg je ook nog die fotoservice ja. uh, erbij. Ja. Nou, dat is, uh, dat is helemaal te gek natuurlijk. Hoe laat begint het, uh, die uh, zaterdagavond? Die, de zaterdagavond begint om 8 uur. Okay. En het is de hele avond. Tot ongeveer? Nou ja, tot het zaaltje sluit, maar dat zal ongeveer twaalf uur zijn, half 1. Nou Dat betekent dat er niet al te kleine kinderen zullen zijn als het zo laat wordt. Ik weet niet, ja, ouders moeten dat natuurlijk zelf nou. beoordelen. Uh, ja. nou, nou, ik nou, zit eraan te denken, voor kinderen, hele kleintjes, kan het best een, een hele enge ervaring zijn natuurlijk. Hè? Uh, ja, want er lopen best wel, wel gedrochten rond, zeg maar. Ja, uh, ja. Dus, uh, en er worden natuurlijk ook wel dingen gedaan... Uh, uh, wat voor de hele kleintjes misschien even heftig ja. is. Ja. Ja, maar de... goed, we houden het wel leuk. De bedoeling is wel om het met een knipoogje te houden. Ja. Ja, je hebt dan uh, draken van kinderen, maar die kinderen die dan... Uh, daar die, dan zijn, zijn... die zijn heel braaf die avond. Die zijn die heel... Ja, die gaan heel, die gaan heel lief worden. Ja. Ja, ja. Leuk, nou nog even één keer de datum. Dat is 23 oktober dus. Ja. Ingebouwde krocht om 8 uur. En dan is er een Halloween party. En ik raad aan iedereen te komen die dat ook maar enigszins interessant vindt. Verkleden is niet verplicht, maar nee, is wel gewenst. Leuk. Nee, als je niet verkleed wil komen, prima. Kom ja, gewoon. En er zullen zat mensen zijn die helemaal uh, geen verkleed hebben. Nee, er zijn mensen zelfs die als zichzelf kunnen gaan. Maar dat ja, is een ander ja, verhaal. Dat is een ingedoe. Oké. Ja, nee hoor. Verkleed, verkleed is leuk, maar het is beslist niet. Uh, een, het is geen must. Nou, Oké. Okay. Freek, heel erg bedankt voor de toelichting. Ik, uh, ik hoop dat jullie een heel succesvol feest hebben. Het Dank klinkt hartstikke goed. Uh, het, het is tegen redelijke prijs, Dus uh, voor de meeste mensen bereikbaar. Veel succes die avond. Dank je en je wel. bedankt voor je komst. Ah, Oké, okay. graag gedaan. Ik ga u iets vertellen. Over iemand die ik ken Hij heeft me nooit beoordeeld Over wie of wat ik ben We konden samen lachen Hij om alles, ik om niets Hij bracht me thuis in weer en wind Achter op zijn fiets Je kan van iemand houden Ook al duurt het soms wat lang om hem dan te verliezen, ja dat maakt je dan weer bang. Hij leerde mij te leven, ja hij leerde mij nog meer. Geluk is niet te koop, dat is een wonder iedere keer. Het was in de winter, verleden jaar, Het was koud en donker en ik dacht het is niet waar. Toch blijft het altijd winter in mijn hart Een doodgewone jongen uit een doodgewone straat Voor mij was hij bijzonder en voor hem was ik in staat Om alles op te geven wat ik ben Dat ik had Hij schreef me vaak gedichten Over dingen die hij dacht En als ik ze dan overlees Voel ik weer die kracht De kracht die hij me gaf Als je soms triest en eenzaam bent dan voel ik me zo rijk Omdat ik jou Niet, uh, ik weet niet welk nummer dit was, maar uh, dat dus, maakt allemaal niet uit. Verrassingsmuziek, verrassingsmuziek van Roy. Oh. Um, aangeschoven aan tafel Maaike Koppel. Maaike Koppel kennen we van, uh, van allerlei dingen in Zandvoort die te maken hebben met kinderen. Ja. Als ik het goed heb. Maaike, welkom. Welkom. Um, wij hebben vernomen dat je grote wens poppentheater in het museum inmiddels gerealiseerd is. Ja, die staat er en dat is uh, schitterend en dat loopt ook hartstikke goed. Ja, dat was een vraag meteen. Ja, nou, dat gaat hartstikke goed. We hebben gemiddeld zo'n 30 kinderen en wow. volwassenen. En er worden ook heel veel feestjes georganiseerd. Mensen die zeggen, oh, doen we ons partijtje daar en lopen we door naar het strand. Of, uh... Dus het gaat hartstikke goed. En toen was het klaar en toen dacht je van het gaat kriebelen. Ik ga het volgende doen. Nee, dat was het eigenlijk niet. Het is nog veel erger. Nog erger? Ja, dit, dit is de laatste keer dat je deze subsidie binnen kunt halen. Okay. Daarna wordt deze subsidie stopgezet door, door Noord-Holland. En wij dachten, ja, 3000 euro voor recreatie en een feest. En dat is toch wel heel mooi. Dus toen dachten we, nou, laten we het dan toch nog maar één keer proberen. En wat is het geworden? Nou ja, we staan nu achtste... En dat moeten we eigenlijk blijven, willen we de prijs binnenhalen. Want 1 tot en met 8 wint het geld. Ja. En vorig jaar waren we dik eerste met, uh, met het ja. theater. Dus toen dachten we, nou 900, 900 stemmen, nou, dat haalt niemand. Dus dat gaan we nu weer halen. Maar blijkbaar hebben we toen toch ook andere netwerken aangeboord. Waardoor we meer stemmen hebben gehaald. En nu zitten we pas op de 230 stemmen. Ja, Mike, krijg de eerste acht? Krijg de, de, de eerste subsidie. acht krijgen de subsidie. Allemaal een even hoge... Subsidie. Ja, allemaal een even hoog bedrag. Dus of ik nou één of acht word, dat maakt me niet zoveel uit. We noemen alvast even de site voor de mensen die luisteren en achter de computer zitten. Ja, www. Dus allemaal gaat zitten, www.gaanwedoen.tv. En als u dan uh, eerst u registreert, dan krijgt u een mailtje terug die u moet bevestigen. En dan kunt u fan worden van ons. Dan zoekt u de Winterfeest op. Dat is een heleboel scroll. Dan klikt u aan, doet u wordt fan en dan zegt u stem. Want als u eerst fan van ons wordt, dan uh, telt uw stem dubbel. Oh, dubbel? Dubbel, ja. Ai, dat is wel mooi. Dan moeten we meteen even doen. Want heb je dat ja, niet. Ja, ja, nee, ja, maar je nog niet kan over, nog over. fan worden. Dat maakt niet uit. Dan telt u alsnog dubbel daarna. Oké, okay, nou. ja. En dan wil jij dus een winterfeest, het wintersantekraampje gaan doen. Ja, wij doen zomers op het santekraampje met allerlei activiteiten op knutselgebied en pannenkoeken. En nou zaten we te denken, doen we op het uh, Gastensplein een groot feest in de winter. En dan kunnen het poppentheater erin betrekken dat daar de poppenkast is. Dat kinderen toch warm zitten. En dat we verder allerlei activiteiten die heel leuk zijn in de winter organiseren. Want voor kinderen is het? Uh, in nou, de er is niet beetje... zoveel te doen ja. in de kerstvakantie. ...behalve dan de sprookjestocht. Ja, het is echt de periode van de kerstvakantie ja. waar jullie op mikken. Ja. En dan voor kinderen alleen uit Zandvoort? Nee of? hoor, voor kinderen van overal die daar zin in hebben in een feestje. Oké, okay. want de provincie eh, subsidieert dat, zeg je? Ja. De provincie wil dat natuurlijk graag wel wat breder trekken dan alleen één, één dorp. Nee, dat valt wel mee. Dus, ja? Ja, de, de provincie is daar heel makkelijk oude... in. Uh, vorige keer heeft hij bijvoorbeeld ook een project gewonnen wat een modeshow wilde organiseren in Haarlem. Ja, dat is heel lokaal. Ja, dat is allemaal heel lokaal. En het poppetheater is natuurlijk ook heel lokaal. is hier uh, wat wijder getrokken omdat je uh, sunparks hebt waar veel mensen ook naar het poppetheater komen. Maar voor de rest is het natuurlijk gewoon een dorpsaangelegenheid. Ja, jij zegt een modeshow. Als Frans Molenaar komt, is toch met je Ja, ja maar dat dat voor dat 3000 is. euro laat je Frans nee. Molenaar niet nee, komen. Nee, nee <laughs> die, kom, die stapt niet eens in zijn auto. Nee. nee. Ja, jij, jij, jij noemt Sunparks eventjes. Daar was ik altijd nieuwsgierig. Worden die vaker betrokken bij activiteiten die jullie uh, organiseren? Ja, ja dat, uh, en komend jaar hebben we waarschijnlijk een extra team. Dus wij proberen nu in contact te treden met Sunparks om daar bijvoorbeeld ook uh, twee weken kinderwerk op te zetten. Omdat zij zelf geen intern kinderwerk hebben. Nee, en, en ze hebben altijd, dus typisch een park waar veel kinderen meekomen altijd ja. naar die huisjes. Ja, dus wij proberen als recreator daar nu uh, een ingang te vinden. Dus mocht er iemand van Sunparks luisteren die zegt, uh, nou daar hebben wij wel interesse naar twee weken kinderwerk. Ik ja. denk dat uh, die, uh, mail of bel gerust. Ik denk dat ze de komende, in de, in de zomermaanden, twee maanden lang uh, jullie wel kunnen gebruiken. Want ja. als je die kinderen ziet daar. Ja, dat Ze willen klopt. ook niet iedere dag zwemmen natuurlijk. Nee. <laughs> nou, ze willen wel naar het strand elke dag, ja. denk ik, als je daar zit. Maar ja, het, moet het wel mooi weer zijn. Ja. <laughs> Goed. Nee, even terugkomen, hier op het winterfeest. Oké, okay, dat, dat wordt dan uh, de kerstvakantie. Sante Kraampie. Ja. Uh, kun je nog een keer vertellen wat, wat jullie daar dan allemaal gaan doen? Nou, wij gaan bijvoorbeeld... Is het uh... anders dan, dan in de zomer? Het is in zoverre anders dat we nieuwe activiteiten willen, omdat daar het geld dan een keer voor is. Ja. Dus wij willen bijvoorbeeld kaarsen gaan maken en wij willen appels in de chocola gaan dompelen. En we willen oliebollen bakken in plaats van pannenkoeken ja. en een koek en sopie. Dus ja. wel de winterse dingen. Ja. Kerstballen maken, allemaal, allemaal heel simpele activiteiten die voor ieder kind te doen zijn. Echte chocolademelk maken? Of? Ja, ja. Daar, kom, daar kom ik hoor. Ja, nou, bij deze. Ja. Maar het is niet te vergelijken met de recreade. Het is gewoon de recreade. Het is een, uh, het is een heel veld vol wel. kraampjes. Ja, ja, oké. Okay. Net zoals ja. ons slotfeest eigenlijk. Ja, ja, de Santa, Kraampie de Santa van de zomer. De van de zomer wordt dan in de winter opgezet. Op... Oké, okay, het, is, het is een deel van de totale recreadeactiviteit activiteit ja. die jullie anders hebben. Ja, en als, als dit een succes is, dan willen we dat er ook in houden. Oké. Okay. Hoe, hoe, hoe komt het nou zo dat je dat soort dingen organiseert? Wat is jouw achtergrond daarin? Ik uh, woonde altijd op het Snijerplein en daar was vroeger recreade. En ik vond dat als kind altijd heel erg leuk. En toen ben ik daarin gerold als teamlid en later voor het bestuur gevraagd. En toen uh, zijn we het gaan organiseren. Met een... En eigenlijk is dat al tien jaar dezelfde vriendengroep die, die dat organiseert. Dus ja, voor ons is het ook alleen maar plezier hebben. Ja, oh, vandaar. En, en mijn achtergrond is, ik zit in het onderwijs. Aha. Ja, dus je, je bent juf. Daar. Ik ben juf, ja. Oranje oh, dan je naar school? Ja, groep ja, vier. Ja, daar, daar zag ik je wel eens af en toe, ja. En uh, Wendy Jacobs is een vriendin van jou? Ja, en uh, voorheen een stagiair van mij op school. Die, die heb jij zo warm gemaakt dat, je, dat ze nooit meer weggegaan is? Nee, zij is altijd bij Recreate gebleven ook. Ja. Um, nog even één vraag. Mensen die kunnen daar gewoon naartoe en dat kost niks. Of kost dat wel wat? Nou, volgens mij is het uh, net zoals Sanderkraam bij 2 euro per kind. En dan kan je iedere activiteit meedoen. Want wij kopen van die 3000 euro alle materialen die we nodig hebben. Ja. En als je het het jaar erop weer wilt organiseren, zal je toch uh, wat geld moeten hebben. Ja, je zal toch een portret hebben. Dat is net zoals gaan. met het Poppentheater: het is niet de hoofdprijs. Je betaalt maar 50 cent per kind. Maar je moet natuurlijk wel kunnen blijven bestaan. Ja, je moet ook uh, een kop koffie kunnen geven. Ja, dus we doen het zo, ja. zo minimaal mogelijk altijd. Ja. Nou, dat is, dan, uh, dat is dan relatief gezien is dat heel weinig uh, geld. Ja. ja. Wat uh, afgezien van het feit dat je nu hier zit om daar uh, rugbaarheid aan te geven. En uh, stemmen te winnen. Ja, zoveel mogelijk stemmen. Alsjeblieft ja, als u dit hoort. Want we praten wel over het evenement. Ja, Ga gaan maar... naar gaanwedoen.tv. Want anders gaan we helemaal niet winnen. En dan gaat het niet lukken. Dus heeft u nog een heel Hives netwerk achter u staan. Mail iedereen. alstublieft mail door. Want er kan alleen dit weekend nog gestemd worden. www.gaanwedoen.tv Ja, Alleen dit weekend nog? Alleen dit tot weekend met... nog, tot morgen. en met morgenavond. De 17e of Ja, de 17e. S'avonds is bekend wie er gewonnen hebben. Ah. Kun, je, kun je zien wat de anderen hebben aanstemmen? Ja, dat kun je goed zien. En, uh... nee, dan gaan we niet goed. Dan gaan we jullie niet goed. Nee, dus we, we hebben echt alle hulp die we kunnen krijgen hard nodig. Dus heeft u meerdere mailadressen? Mag via ieder mailadres gestemd worden. Oh ja, ja, ja, dat is ook nog handig. Ja, dat is eh, nog een tip. <laughs> we ja. hebben bijvoorbeeld drie mailadressen, dus we drie keer gestemd. Ja, ja. Hey. Nou, nou ja, kan. Moet, ja. Kunnen. moet ja, kunnen. Ja, nou, moet kunnen. Ja, we zitten elkaar even aan. Dus uitstappen. als u ja, ook allemaal ja, ja, ja. uw best gaat doen hier, dan uh, komt het goed. Ja, nou, dat is uh, zeker de moeite waard om te doen. Ik uh, kom zeker een uh, kop uh, warme chocolademelk met slagroom uh, halen als het, uh, als, het als het gelukt is. is. Als het dan niet gelukt wordt, hè? heb je dan al dan een alternatief? Of gaat nou een ja, dan, dan gaan meer? wij even kijken of we het toch uit de bestaande gelden kunnen halen. Misschien ja. uh, iets, minder. iets minder. Maar iets minder professioneel opgezet dan. Maar het zou wel leuk zijn als het uh, doorgang kan vinden. Ja. Oké. Okay. En uh, nou ja, de provincie heeft hier verder niets in te zeggen. Die telt alleen maar de nee, stemmen. Nee, die telt ja. alleen maar de stemmen. Verder niets. Dat zit. Dus daar hoef je niet uh, nee, tegen te praten. Nee, hoef je niet te aan te kloppen. nee. nee, nee, nee. Nou, ik hoop dat iedereen uh, flink gaat stemmen. Ja. En ik hoop echt dat jullie de, de, de prijs krijgen. Want het is een heel leuk idee. En ik vind het uh, de moeite waard om daar uh, ja, achter te staan. Nou, dank u wel. Jij, okay. ook, bedankt. Ja. Jij ook bedankt voor je aanwezigheid. Ja. En uh, nou, we, we hopen de tot de volgende keer. Weer, hè? Hè? Ja. Ja. Tot de volgende Dan. keer. Ik knip er wel eens met mijn ogen. Ik raak me wel eens samenkomt, af en toe ook wil ik pogen me in de ochtend stond. Nog een keer om te draaien als ik gapend wakker word. Verder doe ik feitelijk niet bijzonder veel aan sport. Ik beweeg me onvoldoende en eet veel te vet. Mijn hartkamers klepperen alleen nog maar met. Twee kleppers van kunststof en al zijn ze dan nep Ik ben zo blij dat ze, ben zo blij dat ze, ben zo blij dat ze heb. Ik heb me dan ook een conditie van heb ik jou daar En krijg steeds meer kwaaltjes, het is vreselijk echt waar De laatste tijd heb ik last dat mijn blaas niet goed sluit als ik moet lachen, dan gier ik het uit De uroloog heeft het bekeken en hij keek niet zo blij Uw blaas is kapot, u krijgt een uitgang opzij Moet ik dan mijn hele leven met een stoma, vroeg ik bang Jawel, zei de dokter, maar dat duurt niet zo lang. De eend vindt galgenhumor, het leukste dat bestaat. Er lopen twee galgen door de kalverstraat. De ander ben ik met opzij zo'n ding. Maar dat geeft niet ik huppel. Ik dans en ik zing. Ik ben zo blij. Zo blij. Dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Dat was Herman Vinkers met het sportlied. En uh, heel toepasselijk is dus... Via dit bruggetje ook uh, het volgende onderwerp uh, meteen aangeboord. Sport, maar wel heel speciaal. En daarvoor is uh, speciaal naar ons ook overgekomen Hubert uh, Habers van Sportservice uh, Zandvoort, Heemstede Heemstede Zandvoort. Heemstede Zandvoort. Is het wat anders, Hubert, goedemorgen, goedemorgen. welkom. Is het wat anders dan Sportservice Noord-Holland? Of is dat de overkoepelende? Dat is de overkoepelende organisatie. Wij uh, zitten in uh, verschillende gemeentes. We hebben ongeveer uh, ruim tien regiokantoren. Waarvan is dus één in uh, Heemstede en Zandvoort. Oké, okay, prima. Maar jullie gaan wat speciaals doen de komende tijd. Klopt, we gaan uh, in de herfstvakantie de vakantiesportweek uh, houden. Dat wil zeggen dat wij uh, de hele vakantie hebben volgepland met twaalf sportcursussen. Wauw. Ja, elke is dag wat. is er iets te bleven. Verspreid over heel Zandvoort. In één week tijd? In één week tijd, ja. ja. Oké, okay. en... Uh, nou ja, mensen zijn natuurlijk het meest benieuwd. Nou, ja, en wat is er dan zo al te doen? Uh, nou laten we bijna. We niet het hele lijstje, maar. Uh, Zal ik de populairste eruit pakken? Ja, ja spannende dingen. Hè. De spannende dingen. Nou in ieder geval, het straatvoetballen in de voetbalkooi aan de Vondelaan is een hele populaire. Ja. Daar hebben we hebben ruim 30 inschrijvingen voor. kon ook niet anders. Ja. <laughs> nee, dat zat er wel Die in investering mee. moet er ook een keer uit. Ja, precies. <laughs> een andere hele populaire is het mountainbiken. Daar starten we gelijk al het eerste weekend mee. Ja. Dat doen we samen Waar? met uh, Verstegen Wielersport rondom het uh, circuit in Zandvoort. Hebben we daar een baantje? Goed. Daar is een nieuwe baan aangelegd. Die wordt uh, nou, rond die weken voor het eerst in gebruik genomen. Dus ik denk ja. dat wij een van de eersten zijn die er gebruik van gaan maken. Vertel er iets meer van: is dat.? Want het is me volledig ontgaan dat daar een baan aangelegd is. Ja, ik, wist dat, ik wist dat. Ja? ja. Volgens mij is dat inderdaad. Door wie en voor wie is dat? dat? Weet ik niet precies, maar volgens mij is dat in samenspraak geweest met uh, Verstegen Wielersport. Ja. Dus die uh, willen daar lessen gaan verzorgen. Ja, ja. Oké, okay, ik begrijp voor deze week, ja, maar ja. Die, al die andere weken in het jaar gaat daar ook iets gebeuren Volgens mij gebeuren, gaat het structureel dus. zal het structureel opengesteld worden, maar dat durf ik niet uh, nou, te Nou, was mij ontgaan, gaan. maar Cor wist er meer van, dat uh, wij dus een uh, mountainbikebaan hebben in Zandvoort. Nou, ik had de laatste keer dat het, uh, het CFM TV wat uitzond op het circuit, daar uh, ja. zagen we al mensen fietsen op die baan. Oké. Okay. En toevallig ken ik die jongen die daar fietste. Uh, Oh, okay. Dus die heeft gezegd tegen mij toen ik hem sprak op een verjaardag vorige week: van dat die baan is aangelegd en uh, dat die nog niet helemaal klaar was. Nee, Volgens mij moet alles netjes af worden gezet ja. met hekken, en was dat ja. nog niet helemaal het geval. Ja, dus de ja. baan nog wel wel. Maar het leuke is dat, uh, dat de eerste les van die kliniek wordt verzocht door Sebastian Langeveld, uh, ja. wielerprof van de Rabobank Wielerploeg. Zo, wow. Ja, dus maar ook daar uh, ongeveer 25 kinderen. Dus uh, een populaire sport. Nee. Uh, hebben jullie die inschrijving al? Ja, de inschrijving is gisteren gesloten. Dus we hebben gisteren de indeling gemaakt. We hebben in totaal 150 kinderen gaan zich, hebben zich ingeschreven en die zorgen voor meer dan 200 deelnames, want die kan voor meerdere sporten inschrijven. Ja. Nou, en vorig jaar hadden we 50 kinderen voor 75 deelnames, dat is een flinke stijging. Ja, behoorlijk. Ja. Nou, omdat je net zegt 25 plaatsen en die hebben we al, dus dat zit vol gewoon. Nou, daar had nog iets meer bij gekund, want we hebben vijf instructeurs. Okay. Maar het is prima zo en het zit inderdaad vol. Ja. Ja. Kinderen hebben vier weken de tijd gehad om in te schrijven. Woensdag hadden wij nog maar vijftig inschrijvingen. Dus we hadden een beetje het idee dat, uh, dat de boekjes die wij elk jaar uitdelen de kinderen nog niet bereikt hadden. Die hebben we via de scholen verspreid. Dus wij zijn woensdag alle scholen langs gaan klas in. En inderdaad, heel veel kinderen hadden ja. de boekjes nog niet. Ja. Dus in de middagpauze, woensdagmiddag, kregen wij opeens nog tientallen inschrijvingen te verwerken. Jullie mikken, als ik het zo hoor, op de leeftijdsgroep van de basisschool? Ja, klopt. Het is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Oké. Okay. Dan kan ik me iets voorstellen dat een 6-jarige fysiek wat anders is dan een 12-jarige. En dat je ja, dus klopt. ook in je programma daar een beetje gradaties hebt. Klopt. We hebben bijvoorbeeld de activiteit paardrijden. Nou, dat is echt pas voor de kinderen van 8 uh, jaar is dat echt uh, ja. leuk om die techniek te leren. De rest is nog een beetje jong eigenlijk. Is het alleen voor meisjes? Of? Nou, <laughs> volgens mij doen we alleen meisjes mee. Want, <laughs> dat was ook een hele populaire sport. Daar hebben we hebben maar twaalf uh, plaatsen. Ja. Omdat, ja, we hebben een beperkt aantal paarden en begeleiders. Ja, een neefje daar zijn er wel 30 inschrijvingen voor. En neefje van mij die kwam met iets anders, en die heeft ze opgegeven voor schermen. Ja, of zwaardvechten zoals de kinderen zelf. Ja, ja, ja. ja, en dat is nieuw volgens mij. Dat is nou, dat hebben de... we wel eens vorig jaar ook, we doen dit voor het tweede jaar, vorig jaar hebben we dat ook aangeboden. En het is ook wel eens met de jeugdspotpas, dat is inderdaad een hele populaire activiteit. En, en, en ja, dan denk ik van, ja, zwaardvechten, of tenminste uh, schermen eigenlijk ja. met zo'n scherpe punt. Ja. Dat, dat, doen jullie dat echt met zo'n scherpe punt? Of is dat, uh... Volgens mij gebeurt dat inderdaad echt met, een uh, floret heet dat volgens mij, ja, en, uh, ja, ja. maar wel met beschermende pakken. Ja, okay. Maar er zit toch een dopje op? Ja, ja mag dat ik wel open zeggen? is Niet geslepen. En maar goed, nou, ja, daarnaast dus... hebben we ook nog de activiteit bij de reddingsbrigade. Dus dat, die gaan, uh, dat is het Woos Next team van de reddingsbrigade die die activiteit organiseert. Dat is eigenlijk een team van uh, jongeren van uh, 13 tot 18 jaar die dat zelf op hebben gepakt. Mm -hmm. En die activiteit is ook voor een bepaalde leeftijd, omdat daar ook bijvoorbeeld uh, ja, een zwemactiviteit bij zit. De, de reddingsbrigade heeft eigen mensen, eigen ja. vrijwilligers die het begeleiden. Ja, ja. En die hebben zelf een programma ontwikkeld? Die hebben zelf, ja, dat zijn jongeren van de reddingsbrigade, die vormen een soort jeugdcommissie. Die worden begeleid door, door een volwassene en die uh, organiseren nu voor het tweede jaar uh, een activiteit in de vakantie ja. Dat hebben ze helemaal zelf ontwikkeld. Ja. En, en gaan we dan in zee of op zee of gaan we in het zwembad? Laatste Neem leren, aan dat er water, de, water aan te passen Ze komt water aan te passen. Ze leren alles wat eigenlijk met de Rensberaden te maken heeft. Dus een stukje, een stukje theorie. Maar ze gaan ook inderdaad uh, met een boot het water op. En uh, de laatste dag gaan ze het zwembad in. Okay. Om reddend zwemmen te leren. Dus beide? Zee en binnband? Ja, zeker. Okay. Nou, ze zal wel koud worden. Um, als ik kijk naar de, het vorig jaar en dit jaar, zijn er dingen bijgekomen qua sporten. Want ik hoorde de schermen is het voor de tweede keer. Maar ja, ik, uh, nou, het zijn uh, bijna uh, allemaal nieuwe sporten. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een nieuwe sport is rope skipping. Dat is een uh, moeilijke naam voor uh, spectaculair touwtjespringen. Oké, okay, uh, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, en daarnaast <laughs> hebben we ultimate frisbee. Dus dat, uh, ja, frisbee is tegenwoordig ook een soort een teamsport. Ja, een beetje, ja natuurlijk. Ja, en daarnaast hebben we ook disc uh, golf. Zeg maar. dus dat is uh, frisbee uh, waarbij je, eens, net als met golf, een uh, bepaald doel hebt om op te mikken. In dit geval uh, is dat een bak waar je in moet mikken. Daar hebben we een, uh, een professionele instructeur voor. En uh, die activiteit gaan we samen doen met uh, de kinderopvang Ducky Duck. Hij zat niet helemaal vol, dus we hebben de kinderopvang benaderd of, zij, uh, ja, of we het aan uh, hun konden aanbieden. Dus nu hebben we opeens 35 uh, kinderen die eraan mee gaan doen. Dus... Kijk, dat schiet op. Ja. Um, het is allemaal voor uh, kinderen. Ja. En de categorie tot 12 jaar, die is best vertegenwoordigd. De meeste aanvragen, of tenminste de meeste inschrijvingen komen van de basisschool. Ja, het is alleen voor de basisschool. Dus. Ja, tenminste, ja, tot twaalf jaar. Dus we hebben alleen. het alleen gepromoot op de basisscholen. en okay. Via de media. Dus. Ja. Um, ja. Dus even kijken hoor. Hoe, hoe, hoe kom je er eigenlijk zo bij om dit, uh, dit te gaan doen? Is dat gewoon een initiatief vanuit uh, de, de, de overheid of de provincie? En ben je daarvoor ingehuurd of ben je al zelf op een bepaalde nou, het, manier ermee verbonden? Wij, wij organiseren natuurlijk al heel veel sportactiviteiten in Heemsten en Zandvoort. Waaronder bijvoorbeeld uh, de jeugdsportpas. Maar ook voor de oudere doelgroep zoals het galm project bijvoorbeeld. Of voor de middelbare scholieren het Sporthekkers-project. Maar we willen juist, juist in de herfstvakantie dat kinderen ook lekker, uh, lekker buiten actief aan de slag zijn. In plaats van uh, dat ze achter de computer zitten. Dus dit lijkt ons een mooie activiteit om, uh, hè, om de kinderen in beweging te krijgen. Ja, dat, was ook, dat is je doelstelling ook. Ja, uh, ja en we proberen ook wel uh, sporten aan te bieden die kinderen ook zelf in de vakantie kunnen doen. Als wij dat niet aanbieden. Dus we proberen ze gewoon de, de basistechnieken bij te brengen. Zodat ze ook zelf uh, aan de slag kunnen. Ja, het is, uh, ja, dat wou ik zeggen. Je maakt ook kennis met een sport. Ja, klopt. We willen kinderen ook laten ervaren hoe leuk sport is, dat zijn natuurlijk niet allemaal sporten waar je lid van kan worden. Bijvoorbeeld rope skipping of frisbee, daar, ja, daar hebben we geen nee, vereniging van in de Zandvoort. Maar we proberen ze wel gewoon enthousiast te krijgen voor het bewegen. Maar ik kan me voorstellen als je dat mountainbiken hebt gedaan, ja. dat je daar als kind enthousiast voor wordt. En Klopt. dat het een sport is die je misschien wel wil kiezen. Ja, nou, ja we, we is... merken ook wel uh, we, van de 20, 22 inschrijvingen had bijna iedereen al zelf een mountainbike. Okay. Maar ja, nog niet echt de mogelijkheid ja, om... Uh, ja, ja. Ja, om dat hier actief te doen, terwijl er ja. wel uh, de, de, de gelegenheid voor is hier uh, met de duinen in ja. handbereik hand ja. En de reddingsbrigade, uh, mogelijk vinden van uh, potentiële redders... Dat is wel uh, een van de doelstellingen, waarschijnlijk van de vereniging. Van de vereniging, ja. ja en ook van niet, ons wel, we maar de, diep, de vereniging uh, te versterken. Ja. Ja. Is, is dit in, op andere plekken in Noord-Holland ook gaande, dit soort activiteiten? Of ja. is het typisch zand voor het Ik weet dat het in, uh, op ons kantoor in West-Friesland ook wordt uitgevoerd. en In de Haarlemmermeer hebben ze ongetwijfeld ook uh, dergelijke activiteiten in de vakantie. Maar we zijn inderdaad wel een van de eerste die dit. Uh, zo ja, want dit loopt al een paar jaar toch? Dit is het tweede jaar dat wij dit soort aanbieden. Okay. Ja. Nou, het is een. Uh, ja, we hebben het net over een paar sporten aangehaald, maar, maar je hebt twaalf, zei je? Hè? We hebben er twaalf, ja. ja. Is, is er nog een mogelijkheid als iemand nu luistert? En denkt. Ai, ik heb het helemaal gemist. Kan ik nog een contact zoeken? Misschien toch nog een plekje ergens vinden? Het is gesloten. Ja, het dat is gesloten. We zouden misschien wel uitzonderingen kunnen maken. Dan kunnen ze even gaan naar sportserviceheemstettenzandvoort.nl. Daar staan onze contactgegevens. Ja. Een aantal sporten vallen al af: straatvoetbal, mountainbike, uh, Pony en tafeltennis, die zitten echt vol. Ja. Daar kan niks meer bij. Maar sowieso uh, hebben we als afsluiting op de laatste zondag van de herfstvakantie de straattennisclinic. Die is gratis en ook opengesteld voor alle kinderen in Zandvoort. Ja. Waar, waar wordt die gehouden? Die wordt gehouden op het uh, burgemeester van Vellemaplein. Dat zit ja, hier bij het Venema West western ]plein. Hotel. Ja. Ja. En ja, daar... Uh, Nodigen we sowieso alle kinderen uit die mee hebben gedaan aan de activiteiten. Dus dat zijn uh, dus die oe, 150 oe. kinderen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Worden daar velden uitgezet? Ja, daar hebben we de KNLTB van uitgenodigd. En die uh, leggen inderdaad een, een stuk of vier uh, tennisvelden neer. Wat? Ja, en die, uh, ja, die leren uh, wat straattennis inhoudt. Dus welke trucjes je allemaal op straat kan doen. En, uh, daar heb je in principe alleen een racket en een bal voor nodig. En dan uh, kan je al heel goed voor maken uh, op straat. Dus... Maar dat wordt ook een spektakel voor de mensen eromheen. Om Zeker te weten. Kijken. Ja, We ja. nodigen ook iedereen uit om, uh, om te komen kijken of om deel te nemen. En, uh, dat is helemaal gratis. Dus... Okay. Mocht nou. het nou heel slecht weer zijn, dan uh, kunnen we in de Korven van al terecht. Ja. Ja, dat, dat zou een, uh, ja, dat is toch, toch een, een uh, idee. En wat als slecht weer is. Een ja, heleboel van deze dingen zijn buiten. Ja, klopt. Een aantal uh, zijn ook in de Prinsessensporthal. Die hebben we deze week uh, tot onze beschikking. Het is uh, de... bij de Maria-school. Ja, die is er nog. Die uh, staat er nog steeds. Hij wel bij de We gaan straks met iemand praten die hem gaat afbreken. Maar... <laughs> Oké, okay, nou, dan uh, kunnen we er hopelijk <laughs> wel gebruik van maken. Ja. Dus. Ja, maar die is er nog even, inderdaad. Ja, ja. En, en dus bij Duintjesveld. Ja, uh, de Kortstortal, uh, de... die hebben we inderdaad als backup voor, mocht, uh, mocht het op de afsluitende zondag slecht weer zijn. Ja. Ja. Uh, Tafeltennis, is dat ook buiten of is dat binnen? Nee, dat is in de prinsessen ook. Dat is echt ja. binnen. Ja. Dat is een van de weinigen dan, neem ik aan, van de sporten die jullie organiseren. Nou, er zijn er best wel wat binnen. Ik heb hier het locatieoverzicht voor me. In de prinsessenhal zijn dan schermen, capoeira, streetdance en kickboksen. Oké. Okay. En dan maken we ook nog gebruik van de sporthal van het Wim Gerterbach College. Daar is het ja. tafeltennis en het ultimate frisbee. Ja. En de laatste is wel buiten, dat is op het grasveld. Ja, een sportveld bij. Dus. Ja, precies. Nou, dan hebben we nog de activiteit rope skipping, de ropeskipping, touwtjespringen, dat is uh, voor het raadhuis. Ah. Ook een gratis activiteit waar iedereen gewoon uh, mee mag doen die dat leuk vindt. Ja. Ja. Um, nou, de voetbalkooi en de Vondellaan doen we dan het uh, straatvoetbal. Ja. Uh, Straattennis heb ik net genoemd. En dan hebben we nog de golf. Dat doen we bij uh, Open Golf Zandveld, ook aan het Duintjesveld. Dan. Ja. En dan hebben we nog paardrijden bij Manege Rukert. Mountainbike uh, rondom het circuit. Ja, en uh, het redder in drie dagen, de cursus van de reddingsbrigade, die is uh, bij de reddingspost Noord aan de boulevard Barnaar. En de, ja, om die, jij zegt, daar is theorie bij en dat gebeurt in de reddingspost zelf. Ja, klopt. Ze hebben een, uh, een instructievideo gemaakt en die uh, gaan we de eerste les dan bekijken. Oké, okay. en daarna gaan ze zee op ze Zelf aan de slag. in, dergelijke. Klopt. Nou, een geweldig programma. Zeker. Ja. Nou, jullie hebben nu wat 250 150? Al 150 deelname. kinderen. En die hebben zich voor meer dan uh, 200 deelnames. Uh, uh, hij heeft meer dan 200 deelnames. Ja. Tot nu toe in ieder geval een geweldig succes. Absoluut. Uh, ja. Qua inschrijvingen. Daar zijn we erg blij mee. Nou, hopen dat we weer een beetje mee zitten. Dan, dat dan, hoop dan ik hebben heb. de ja. kinderen een geweldige week natuurlijk. Ja. En de sportvereniging mogelijk wat nieuwe leden. Nou, ook wel. Zullen we op. Ja. Ja. Dus dan gaan sneeuwen in die tijd? Ja. Dan komt er een extra activiteit misschien tussendoor. Ja, dan kunnen we gaan slijgen. Lang, ja. lang, lang lauven. ja. ja nou, uh... dat verwachten we nog niet. Nee, dat nou, is in ieder geval een heel leuk programma. Ja. Met, met die gespreide vakanties, dit start wanneer? Volgende dit week? Het start uh, de zaterdag de 23e. 23 ja. precies over een week. Ja, ja. dat duurt het tot zondag de 30e. En elke ja. dag hebben we uh, verschillende activiteiten. Yes. Oké. Okay. Nou, in ieder geval bedankt voor je, voor je aanwezigheid. Ja, Het is een uh, heel leuk programma. De kinderen die dus niet hebben meegingeschreven... die kunnen dat misschien nog doen voor een aantal activiteiten. Nog even de website. Www. Sportservice Of mijn e-mailadres ha -habers sportservice En mochten dan uh, inderdaad kinderen zijn die denken... van, nou, ik wil toch wel heel graag meedoen met een aantal sporten... en welke waren er nog vrij... Ze kunnen voor maximaal drie sporten inschrijven. Uh, nog vrij zijn de redder in drie dagen. Het zou leuk zijn staan nog wat, uh, wat inschrijvingen bij komen. Uh, daarnaast is het rope skipping, wat gratis te bezoeken is, dus daar hoeven ze zich niet per se voor in te schrijven. Hetzelfde geldt voor, voor uh, straattennis. Uh, ja, schermen uh, zitten al aardig vol. Capoeira en street dance, kickboxen zijn nog een paar plaatsen vrij. Golf zit vol. Uh, het ja, frisbee zit ook vol. Dus ja, de rest zit eigenlijk vol. Dus, capoeira, streetdance, kickboksen. Dat er zijn sporten. En er zijn bijvoorbeeld heel veel mogelijkheden. Ja. Uh, en als jullie heel coelant zijn en de hand over het hart haal, misschien kunnen ze nog even meedoen. We zien de kinderen graag sporten. Dus uh, ja, dat uh, okay. willen we nog eens uh, doen. Heel erg bedankt voor je komst en voor de okay. toelichting. Nou, jullie zullen ongetwijfeld een hele leuke week hebben. Jij bent zelf ook erbij. Uh, ja, ik ga zo proberen zoveel mogelijk activiteiten te bezoeken. Bij te wonen. Maar het ja. zijn er twaalf, van. sommigen ja. natuurlijk drie lessen verzorgen. Dat is een dus mooi dus, sport voor je, lopen, ja, het zo erachteraan. Ja. <laughs> dat is ook nog eens gespreid over heel Zandvoort, dus ja. dat uh, ja. Ja. kan niet overal wel bij ja. Oké, okay, Hubert, heel erg bedankt voor je komst ja, en je genau. toelichting. Dank je Oké. Okay. Yes, we know. We het net niet gehaald, Don. Nee, nee, nee. We zitten aan het uh, einde van de ochtenduitzending. Ja. Uh, we worden er straks uitgegooid voor, uh, voor het nieuws. En, uh, nou, de boodschappen niet, hè, deze keer. Uh, dit was het uh, eerste deel van uh, Goedemorgen Zandvoort. Straks om, uh, aan de andere kant van het nieuws over een uh, minuutje of vier. Uh, zien we u weer? Of spreken we u weer? We hebben nog steeds geen tv, maar we ja. spreken u weer. Twee onderwerpen, uh, wethouder Taters komt iets vertellen en we hebben het muziekpaviljoen. Muziekpaviljoen, wat daar gaat gebeuren de, het komende seizoen. Ja. Goed, is er nog een klein beetje muziek uh, Roy tot, uh, tot het nieuws? Of, uh, nou ja, we praten gewoon het vol joh, dat, uh, dat is toch leuk. We gaan toch gewoon even wat vertellen nog. Uh, Mag ook. Ja, ja. We denk ik. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. ...en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Gert Kluik met het NOS Journaal. In Amsterdam wordt rond deze tijd het proces tegen Geert Wilders hervat. Zijn advocaat, Bram Moskowitsch, maakt vandaag zijn slotpleidooi af. In gisteren maakte hij daar een begin mee. Moskowitsch zei toen dat het geen eerlijk proces is. Het Openbaar Ministerie vervolgt Wilders een opdracht van het gerechtshof in Amsterdam... Het Hof heeft volgens Moskowitsch al de conclusie getrokken dat de PVV-leider schuldig is. En daarmee is hij in feite al veroordeeld, aldus dus Moskowitsch. Wilde staat terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Het Openbaar Ministerie vroeg eerder al vrijspraak op alle aanklachten. Het proces is te volgen via NOS.nl en het digitale kanaal Journaal 24. De autoriteit Financiële Markten waarschuwt mensen voorzichtig te zijn met beleggen in goud. De goudprijs is de laatste tijd sterk gestegen en daardoor is deze vorm van beleggen populairder geworden. De AFM zegt op zijn website dat goud niet altijd een veilige investering is. In economisch betere tijden daalt de goudprijs vaak. De toezichthouder roept mensen op zich goed te laten adviseren, informatie te verzamelen en de verschillende mogelijkheden op een rijtje te zetten. De verplichte versoepeling van het homobeleid in het Amerikaanse leger is teruggedraaid. Homo's en lesbiennes die uitkomen voor hun geaardheid mogen nu toch weer worden geweigerd. Vorige week oordeelde een rechter dat er onmiddellijk een eind moest komen aan het don't ask don't tell beleid. Maar een hof heeft dat besluit nu opgeschort omdat er nog een hoger beroep loopt. Er zijn al openlijk homoseksuele mannen en vrouwen aangenomen de afgelopen week. Axo Nobel heeft.